Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Contactloos betalen met een iPhone moet echt anders. Dat zegt de Europese Commissie. Nu kun je in de supermarkt met je iPhone of Apple Watch alleen betalen via Apple Pay. Maar niet met de app van je eigen bank. Terwijl dat op tele andere telefoons wel kan. Volgens Apple heeft het te maken met de veiligheid. Maar de Europese commissie heeft het onderzocht en noemt dat onzin. Apple maakt gewoon misbruik van zijn machtspositie, zegt de commissie. Mogelijk krijgt Apple een boete. Het kan gaan om miljarden euro's. Een hoop Russische militairen in Oekraïne kunnen niet meer vechten, zegt het Britse ministerie van Defensie. Volgens het ministerie zijn veel soldaten om het leven gekomen of gewond geraakt. Ook is veel materieel kapot gegaan. Een man uit Wiegen in Gelderland heeft tijdens een wandeling een bijzondere ontdekking gedaan. Hij vond in het water twee kistjes met tientallen oude exclusieve sieraden. De politie is nog op zoek naar de eigenaar.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 ...gevierd worden met vrienden en familie. En uh, hebben ze er ook nog eens lekker weer bij. Weinig wind, aardig wat zon. Al trekt er wel wat bewolking over. Langs de kust is het een graad of 15. Verder landinwaarts kan het 20 graden worden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Korte file in onze regio op de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar. Wij boeken al meer 2 kilometer met 5 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...ik al aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Nou, een flauw zonnetje op dit moment in Zandvoort... ...maar houden wel rekening met uh, wat lagere temperatuur op dit moment. Uh, 9,1 graden op onze uh, Sint-Mars. En een gevoelstemperatuur van 7 graden. Dus uh, nou, we zijn nog niet in de zomer, hoor. Daar lijkt het toch niet op, joh. De Wild Sherry en Play That Funky Music...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 de rugstreeppad, die ja, komt ook, ja, die, weer ja, ja, die ook weer aan de buurt. Ja, die komt ook weer aan de rust aan de kust, komt ook weer terug.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 On the chandeliers Head over your heels Like tears for as you love No, I can't get enough Those are my cool But I'm staying alive Dancing the range Just to kiss tonight that you touch Oh, it feels like a glove Oh, it's yeah. Don't need drama I just need one word To get to you so tell me now Do you want it? Cause these dancing beats Don't cry to the rhythm And every Saturday night that you ain't keep my tears a blue And these burning lights they shine so bright like on the moon I don't wanna dance another beat now unless it's with you beat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 Now do you want it? 'Cause these dancing feet don't cry to the rhythm they cry for you. And every Saturday night, did you ain't keeping my tears of blue And these blinding lights they shine so bright, like we're on the moon. I don't wanna dance another beat, no, unless it's with you. I don't wanna dance and on the beat no unless it's with you. Dead, dead, dead, dead, dancing feet. Dead, dead, dead, dancing feet. dancing feet. They cry. En dat waren onze zuidenburen uit België afkomstig de groep Kaigo.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 Deze single heb ik zo vaak gedraaid, uh, ruim 30 jaar geleden hier op de Zandvoortse radio. Misha Paris, een uh, Engelse zangeres. En ze deed in die tijd uh, enorm goed in een van de grote hits uh, van haar, die ook uh, daadwerkelijk uh, in de UK heel hoog uh, nooit eerst stond, was uh, deze single, My One Temptation. Het zonnetje schijnt lekker hier in Zandvoort, maar uh, geldt dat ook voor uh, Palma de Mallorca?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 En, uh, er zijn er al vijf van verkocht. Het is een nieuw schip. Het kost 4,5 miljoen. Dat was mijn volgende vraag geweest, als uh, oud-bankier: is er een markt voor deze boten? Nou, blijkt dat blijkt me wel. Want het schip is net opgeleverd en ze hebben er al vier, er uh, zijn vijf van verkocht. Ongelooflijk. Ja. Maar Om die vraag verder te beantwoorden van hoe ligt de markt en wat bij? dat ja. begrijp ik van jouw parkier. Uh, er zijn uh, dit jaar zijn, uh, 100, kleine 150 boten nieuw op de markt gekomen, gebruikt. Ja, tussen de 25 en 40 meter. En daar zijn er 100 van verkocht, dus twee derde. Ja. En tussen in de lengte van 40 tot 60 meter.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 In okay. als, als je s'nachts gaat varen, hè, dat begrijp je wel. Dat word da je niet gezien, hè, zonder leer? Dat begrijp ik. wwwsuperyachts uh, ah, goed. Bedankt voor deze sfeerimpressie. Laatste vraag en dan uh, moet ik er een eind aan breien. Hoe is de catering?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 Still not loving police. Uh, uh. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Sure. Still got love for the streets, repping 213. Like, still the beats bang. Still doing my thing. Since I left, ain't too much change Still, I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners in them low lows Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the deal. I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners in them low lows girl. Still taking.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 Drive-bys and agmatics, swap beats, sticky green and bad traffic. I dip through, then I get through. It's the D.R.E. for the gangsters all across the world. Still hitting them corners in them low lows, girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the D.R.E. for the gangsters all across the world. Still hitting them corners in them low girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the D.R.E. It ain't nothing but Mohawk shit. Another. Classic CD for y'all to vibe with. Whether you're coolin' on the corner with your fly bitch, yeah. lay back in the shack, play this track. I'm representing for the gangsters all across the world. Still yeah. hitting the corners and the low girl. I'll break your neck, damn it. Put your face in your lap. Niggas try to be the king, but, but the ace is back. So if you ain't up on things, Dr. Dre be the name. Still What? running the game. Still got it wrapped like a mummy.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 Right back up in your motherfucking ass Nine five plus four pennies Add that shit up D-R-E Right back up on top of things Smoke some with your dough No stress, no seeds, no stems, no sticks Some of that real sticky, icky, icky Ooh we Put it in the air Zo so zaten we zojuist in the, in the pool pool of Palma de Mallorca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 Daarnaast hebben we natuurlijk de gewoon, de, nou, gewoon wil ik niet zeggen... de, de cultuuragenda. Voor uh, het, het gemak uh, verwijs ik u gewoon naar de website van uh, het Zandvoortsmuseum. En dat is infoapenstaartjesandvoortsmuseum.nl Zandvoortsmuseum.nl. Info -zandvoortsmuseum dus actief Zandvoorts, wel op cultureel gebied... Als op actief gebied, u zijn van allerlei dingen te bezoeken. En anders ga even naar Zandvoort Marketing, want ook daar staan natuurlijk de diverse evenementen op vermeld. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. En uh, vandaag zou het eigenlijk ook uh, koninginnedag zijn. Uh, een uh, welbekende dag voor uh, jou natuurlijk. Want uh, voor jou werd uh, toen de tijd in ieder geval altijd uh, de vlag uh, uitgehangen. Ja. En hadden mensen een uh, feestje in het dorp. Nou, het is nog steeds feest hoor. Want uh, nogmaals gefeliciteerd uh, met je verjaardag. <laughs> Hoe heb ben je gewonnen? Wil je dat zeggen op de radio? When, of, uh, when I'm 64. 64? Jongen, jongen, ja, ja. jongen. Dat gaat rap, hè? Heel rap. gaat heel rap. Nou ja, van harte gefeliciteerd.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 你是自然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 De la lumière C'est ce qu'a Hugo Moi qui ne pense pas à l'histoire Je manque d'esprit, propos blijf ik nog jouw <tousse> Ik blijf toch lang en liefst nog langer. Maar laat mij blijven wie ik ben. Wie ben. Deze ik uit Caray. De je hoorde al de liefste een beetje zand voor stinken dus uh, in uh, deze plaats. Samen met uh, Lisbeth List en uh, Ramse Schappie. En Vivre, laat maar mijn eigen gang maar gaan. Uh, speciaal voor de jarige Job van vandaag, albert Vond je hem leuk? Ja, ik, vond, ik, vind, ik, vind, ik vind het ook een geweldig nummer. Maar ja, ik, is het ook. Is ik, het ik, ook. Weet, ik weet dat mijn broer hem nog mooier vindt. Ja, ja, nou ja bij deze... <laughs>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 In Aarlem, dus uh, we zouden zeggen: met jouw wijze woorden, wordt vervolgd. Wordt vervolgd, inderdaad. En ik kan er ook aan toevoegen: don't dream it's over.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 star shine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 Dat staat natuurlijk mede dankzij deze Bokkendorns Award buiten kijf. Ook namens de lokale radio van harte gefeliciteerd, Frederik. Zo is het meneer, een mooie prijs inderdaad voor uh, Frederik hier uit Zandvoort. Wij gaan op tijd nu zijn weer van 4 uh, uur alweer. Daarna zijn we er nog 1 uh, uur lang met uh, Zandvoort op zaterdag. Graag tot zometeen de laatste voor 4 is deze van Polly Carmen. You still know where that cure can be found Jesus. <laughs>